Al net schut met het NOS Journaal. Ruim 60 trucks met hulpgoederen zijn aangekomen in het noorden van de Gazastrook, zegt de Palerijnse Rode Halve Maan. De vrachtwagens hebben onder meer voedsel, water en medicijnen naar het gebied gebracht. Goederen komen uit het zuiden van de Gazastrook. Vandaag zijn er ook hulpgoederen via de grensovergang bij Rafa de Gazastrook binnengekomen.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 Op een kinderboerderij in Alphen aan de Rijn is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 90 dieren zijn geruimd. Het gaat om kippen, eenden, ganzen en pauwen. Voor zover bekend is dit het vierde geval van vogelgriep in twee weken tijd. De vogelgriep werd deze keer voor het eerst geconstateerd in Renswouden. Daar werden 65.000 kippen geruimd. Sinds 14 november geldt weer een landelijk ophok en afschermplicht.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 Duikers hebben in de Noordzee het wrak gevonden van een viskorter die kort na de Tweede Wereldoorlog was ontploft. Het schip kwam uit Den Helder. De bemanning haalde in juli 1945 per ongeluk een zeemijn aan boord bij het binnenhalen van de netten. Daarop volgde een explosie. Drie bemanningsleden kwamen om het leven. Het weer, op veel plaatsen buien, soms met hagel, maar ook zon. Het is ongeveer 8 graden. Vannacht op de meeste plekken droog. In het oosten kan het gaan vriezen. Morgen opnieuw buien, vooral in de middag. Ook dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Girl you gotta love me and treat me so right. Terug het is even na drie uur het tweede deel alweer van dit programma, Benno. Goedemiddag. Oh, ja, ja. Goedemiddag, Rob. Zo, so, ja. Nou, het weer is een beetje wisselvallig, hè, buiten. Nou, uh, dan weer de zon en dan weer donkere jacht. wolken. Wat moeten we daar nou weer mee? Jantje, Jantje lacht. Ja. En, nou, wat moeten we erheen? Lekker niks. Bij ons brandt de kachel en we gaan uh, straks uh, luisteren bij, uh, naar Piet uh, Peper Hoe het uh, gaat Ze zijn nu in de rust, hè? Ja, zo, of de, ja of... net eruit waarschijnlijk. Net, ja, ja, ja, ja. En, uh, in dit uur gaan we dan wel het uh, interview met Noortje Kok uh, uitzenden. Daar gaan we straks mee beginnen. En uh, Noortje Kok is clustermanager van de Zondvorstel Kazernes. En zij was uh, bij de verkiezingen, bij het stembureau. in de Brandweerkazerne de in straat uh, samen met de burgemeester. Ja, het was een leuk uh, stembureau. Ik ben er ook geweest. Oh, jij bent er ook ja, geweest? Ja, ja. Okay, Ik kijk, kijk, kijk. wilde even een kijkje nemen. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus, het uh... laatste nieuws is dat er een... Uh, de Reddingsmigranten van Amuiden samen met de reddingsboot zijn uitgevaren... naar de Noordpier van velsen Er is een hond te water. En er gebeurt er nog wel eens wat hoor op de, bij die pieren. En dat gaat nog wel eens mis. En uh, nou, vandaag dus ook weer eens een melding van uh, even voor drieën. Um, verder hebben we natuurlijk de evenementenagenda. We gaan straks ook nog hebben over uh, de Mindful Wandelingen van Richard Buitenhekken, Die pas uh, eind december weer in ons programma is. Um, nou, en dan hebben we vast nog wel allerlei... Uh... Oh ja, ik heb nog een leuk uh, concertje voor jou. Uh, oh. Bij je favoriete club uh, van het Keukenhof. En daar hebben ze een, een Prinses Christina concours. Daar komen de finalisten. Daar dat is heel mooi. Ja, dat is heel mooi. Dus klassieke muziek uh, hebben we in woord, maar niet in muziek in dit programma. Nou, helemaal goed, uh, Benno. Verder ja? gaan we even kijken of we beelden kunnen krijgen van de kwalificatie in uh, Abu Dhabi. Oh. Die is om uh, drie uur uh, gestart, als het uh, goed is. Hebben we daar een al belt, we, uh, uh, verslag geven? Ja, uh. mijn beeld is nog op uh, zwart. Ja, dus we mee proberen ook. zometeen even verbinding te krijgen met... Uh, Studio Abu Dhabi. En dan uh, gaan we kijken of onze uh, verslaggever daar uh, ter plekke is. Dus, uh, we blijven ook Mag daarvoor luisteren. Ja, het maakt allemaal niks meer uit. Nee, nee. Met, met zo'n groot bedrag, hè? Oh, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, dan kunnen we wel wat doen, hoor, toch? Wij wel. Wij wel, zeker. Lekker blijven luisteren. We hebben ook heel veel uh, muziek. Nieuw, ouds, je hoort het allemaal bij de zaterdagmiddag uh, bij CFM. En dan heb je trekking in Alibol. Harry staat er alweer op het uh, raadhuisplein. Dus uh, ook daar kan je vandaag lekker van gaan genieten. We hebben vanmiddag in deze uitzending al de eerste kerstplaten uh, gedraaid. De nieuwe van uh, Akta en de Munich, samen met uh, Guus Meulers en hoe dan ook. En ja, deze plaat was eigenlijk ook wel een beetje in de kerstperiode. Isley, Jasper Isley en The Caravan of Love. We gaan weer eens even kijken hoe het daar een uh, vuilse broek is uh, op de Hopgeest. En daar is uh, Piet Pijper uh, voor ons. Nogmaals, uh, goedemiddag, uh, Piet. Goedemiddag. Goedemiddag. De tweede helft uh, inmiddels uh, in volle gang, neem ik aan. We zijn vijf minuten geleden naar de tweede helft begonnen, ja. En uh, we zijn begonnen met een, een, een doelpuntje voor VSV, maar die telden natuurlijk niet. Inmiddels gaat het spel gaat een beetje op en neer en we zitten nog in dezelfde formatie. We hebben niet gewisseld nog, dus het is een beetje aftasten. Maar nou, dat goed 4-0 voor, dus dat zou je moeten kunnen uitspelen, zou je normaal gesproken zeggen. Zeker. Het weer is, ook, het is nu weer even droog, maar het is af en toe van die, van die buien echt verschrikkelijk. Het is echt uh, wintersomstandigheden. Maar goed, is, uh, we staan hier nog voor en uh, ik, uh, ik heb er alle vertrouwen in dat we zo nog wel eentje erbij maken. En ik, uh, ik hou jullie op de hoogte als het is ik even en dan uh, ben ik er meteen. Nou, helemaal goed uh, Piet. Wij horen het uh, graag uh, van je. Dankjewel voor uh, dit moment. Oh. En uh, ja, zit je ergens uh, wel bij uh, je schuilen tegen de regen of uh, sta je er vol in? Nou, ik... Oh, 4-1. Jo, op de valreven. Oh, jeetje. Oh oh oh oh oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Echt niet opletten. Oh, oh, oh. Trainingslopen te mopperen. Ja, ja, ja, ja. ja. Zo gaat dat. 4-1. Dus we zijn er nog niet, maar we gaan wel door. Zeker. We staan, uh, we staan inderdaad geheel ongeschud. Het is gewoon een bijveldje. En. Uh, ja, de bomen die is het enige wat een beetje zo waard Nou, dan wist ik je heel veel sterkte. Het wordt spannend, we gaan elkaar spreken. Okay. Zeker, oké, okay. tot straks Piet. Dankjewel voor dit moment. Hè. Dat was uh, Piet Pijper. Ja, doen we even net alsof de zomer in uh, volle gang is met deze single.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 Uh, zojuist van uh, Piet Pijper. De tweede helft is uh, zo net 10 uh, minuten aan de gang. En toen staat er alweer een uh, doelpunt in uh, van uh, de tegenstander VSV. Momenteel staat het uh, daar 1 uh, tegen 4. Dus wel een mooie voorsprong nog. En laten we hopen dat we die nog uh, of gaan uitbreiden of vast uh, blijven houden, in ieder geval. Q1 daar in uh, Abu Dhabi bijna ten einde. Het eerste deel van de kwalificatie mag ze stappen op P1. Heel verrassend, uh, Albon op uh, twee. En uh, nu is uh, Tsunoda op de tweede plek. En Albon verschoven naar de derde plek. Vierde plek voor uh, Russel. En de vijfde voor uh, Lando Norris. Dat is dus uh, de top vijf van de Q1, uh, Benno. Ja, inderdaad. Nou, wij gaan terug naar Zandvoort. Uh, en om heel precies te zijn... Uh, woensdagochtend half acht... Uh, toen bracht uh, de burgemeester David Molenburg zijn stem uit... onder toenziend oog van onder andere Noortje Kok... en uh, iemand van de politie tenminste. Dat weet ik niet meer precies. En Noortje Kok is uh, de cluster manager... van de Zandvoortse brandweerkazernes. En omdat ik uh, niet... Uh, ja, ik heb het al eerder gezegd, niet graag zo vroeg opsta. Sprak ik eind van de middag uh, met haar op uh, de kazerne, brandweerkazerne in uh, Heemstede. Uh, maar ja, uh, aan haar natuurlijk ook de vraag uh, of het voor haar ook niet een beetje te vroeg was voor Noortje Kok. Het was vroeg vanochtend, ja. Ik was er uh, rond een uur of zeven, kwart over zeven. Um, en er zijn zelfs mensen geweest die ook natuurlijk alle opbouw hebben gedaan. Dus die waren er nog een stukje eerder. Um, ik denk dat je met de politiecollega... mijn brandweercollega bedoelt. Oh ja, sorry. Um, neem ik aan, hè, Als we het over de drie personen hebben... die, we, die je op de foto mogelijk hebt gezien. Um, dat is mijn collega Douglas. En die is ploegchef op Post-Zandvoort. Annelien Eestraat. Annelien Eestraat, ja. ja. Want voor even de duidelijkheid... Zandvoort heeft twee dus Dat is eigenlijk uniek voor hun dorp. Um, maar dat was allemaal in, die, in de Linnéestraat. Uh, de stemlocatie was de Linnéestraat. En we hebben ook nog een uh, post in het centrum van Zandvoort. Ja, de stemlocatie was alleen hier. Even voor de mensen die denken van de Zandvoort 2 brandweerkazernes. En dat nog niet weten waarom. Uh, dat heeft onder andere te maken met dat het gebied ietsje verder af ligt van de andere posten. Uh, en de, de route ernaartoe. Er zijn natuurlijk maar een paar wegen die naar Zandvoort toe gaan. En daarom is het goed om er twee te hebben. Zodat je uh, ja, ultieme dekking hebt bij wat grotere incidenten. Nu weten we dat de casena aan de Duinstraat, uh, nou dat is een, uh, een oud gebouw. Om een maar uh, uh, diplomatiek te zeggen, o, o, wat is de status van dit gebouw? Gaan jullie er nog iets anders mee doen? Uh, dat is zeker een wens. Het is een, uh, het is een wat verouderd gebouw. En uh, we zijn samen met de gemeente uh, ja, aan het kijken wat en of er iets mogelijk is. Dus uh, ja, dat is nog lopende en echt in onderzoek. Ja. Ja. Want Er waren ook geluiden dat uh, uh, een nieuw politiebureau moet komen... en dat de brandweer daarbij in zou gaan. Die geluiden ken ik niet helemaal, maar dat zou natuurlijk een hele mooie combinatie kunnen zijn. Ja. Ja. Zijn tenslotte buren. Ja, ja, toch? Ja. En het zou een mooie, ook de samenwerking nog kunnen verstevigen. Dus ik sta daar zeker uh, niet negatief tegenover. Maar dat, ja, dat is ook uh, natuurlijk niet helemaal aan mij. Maar het zou een mooie samenwerking kunnen zijn. Ja. Ja. Even terug, een, wat is een klein zijlijntje van met Het schoot me ineens te binnen. Waarom werd er eigenlijk uh, gestemd vandaag in de uh, aan de Lineestraat? Um, nou dat, dat is onder andere waarom wij er als brandweer voor hebben gekozen om, uh, om dat zo te doen. Is omdat we ja, graag midden in de maatschappij staan. Uh, we zijn er voor iedereen. En dit is ook weer zo'n moment dat iedereen dan mooi de gelegenheid kan krijgen om in de buurt te kunnen stemmen. Zo dragen we graag een steentje aan bij. Uh, een mooie bijvangst is dat we ook weer even kunnen laten zien wat we allemaal doen. Dat mensen weer eventjes kunnen zien, uh, onze voertuigen kunnen zien. Um, en daarnaast is een tweede mooie bijvangst... dat uh, mensen misschien wel denken, hé, hey, hier wil ik ook iets betekenen. Oké, okay. ja. dus het was bijna een open dag. Uh, ja, het was bijna een open dag, ja. Maar het was goed geregeld door de gemeente. Dus het is, uh, het is mooi uh, afgezet, zodat iedereen uh, heel makkelijk... het stemlokaal wist te vinden. Maar hopelijk hebben mensen ook nog uh, op de weg naar het stemlokaal... Uh, iets moois kunnen bewonderen en zijn ze geïnspireerd geraakt. Dat zou natuurlijk een hele mooie bijvangst zijn van deze dag. Ja, want het werk ging natuurlijk gewoon door. Als de piepen gaat, dan, moeten we, dan moet de brand weer op pad. Zeker, dus de mensen die er vandaag... die waren er echt extra gekomen, waaronder ik ook... om eigenlijk ja, de stemlocatie te openen vanochtend. En daarnaast zaten er gewoon voldoende mensen voor... als er iets aan de hand was in Zandvoort, om uit te kunnen rukken. Noortje, we gaan even naar muziek. Heb, heb je een, een plaatje die je aan wil vragen bij mijn collega Rob? Ik zit even te denken. In welk thema? I ja, ja, iets uit de jaren tachtig. Uh. Waar zit jij aan te denken? Uh, Rolling Stones. Rolling Stones, helemaal goed. Ja, en die heb ik inderdaad, Noortje. Hier komt je aan en lekker gauw van de Rolling Stones. Harlem Shuffle. En bijna alles is goed hè, van de Rolling Stones. Ja. Of het nou oud of nieuw is, dat maakt helemaal niks uit. Hackney Diamonds, ook weer zo'n geweldig uh, album. En een aantal weken geleden had jij trouwens een special rondom uh, de Rolling Stones. Ja, met uh, Roderick Keur, dat is de absolute Rolling Stones uh, uh, specialist in onze eigen regio. Ja, en ja, ja, ja, is, uh, ja. Die gozer weet echt alles. Zeker. Nou, we gaan even naar uh, Velsbroek, want uh, daar wordt uh, flink uh, gescoord, toch? Ja, dat uh, wordt het zeker, ja. Want... Althans, ik dacht dat ik... Uh, <laughs> ja, ja. ja, oh, daar heb ik Piet. Ja, zeker Piet. Hier, hier is Piet uit Velsenbroek. Hallo. Uh, het, re het, het regent... Ja, hallo. Ja, ja, nee, we horen je. Het regent hier doelpunt. Het, re het is droog overigens, maar het regent doelpunt naar Na de 4-1 uh, verliet ik jullie. Toen werd het uh, 5-1 door een uh, mooie goal van Raymond Wagenbrug. Vervolgens uh, is toch weer een goal van VSV. 5-2... En zojuist een prachtig mooie aanval weer uh, ook via Fernando Lewis en uh, Silvio, onze rechtsback die schoot hem echt fantastisch in. Dus we zijn inmiddels met zo'n uh, nog 25 minuten te gaan, samen op 6-2. Dus we gaan de goede kant op, het is een doelpuntrijk verhaal voor het gebeuren voor iedereen die kijkt en leuk. Dus hou jullie op de hoogte 6-2 op dit moment. Ongelooflijk, Ongelooflijk. wat een uh, mooie uh, voetbal daar uh, vandaag. Wat een weelde, wat een weelde. Wat een weelde, wat een weelde. Dankjewel, uh, Piet. We komen zo terug. Oké, okay, we horen het straks. Nou, hij heeft goede berichten in ieder geval vanuit uh, Velsenbroek. Dus dan mag je bij ons in de uitzending. Anders had ik hem er niet ingehaald. Nou, zo, hoor. Dus, zo is dat. Zo is dat we zitten midden zijn in een. Hard, natuurlijk. Ja we, zitten, ja, we zitten midden in een uh, grote interview. met uh, Noortje Kokke, de clustermanager bij Brandweer Kennemland. Onderdeel van de VRK. dat staat voor Veiligheidsregio Kenemland. En Noortje legt de VRK nog eens voor ons uit. Het is een, uh, een organisatie waar onder andere de brandweer onder valt. Maar bijvoorbeeld ook de GGD, Veilig Thuis. Uh, en zo nog een heleboel partijen die daar onder vallen. Uh, ons hoofdkantoor zit daarvan in Haarlem. En verder moet je ongeveer rekenen van Uitgeest tot en met uh, onderin Bad Dorp, nieuw zeg maar. En al het gebied daartussen is waar wij uh, met verschillende, als ik even vanuit de brandweer spreek... met verschillende brandweerposten verantwoordelijk voor zijn. Ja. Want jij bent clustermanager. Wat, wat houdt dat in? Ja, ik ben clustermanager en dan specifiek van de vrijwillige posten. Dus wij hebben binnen uh, ons management um, de, de brandweerorganisatie, de, de aansturing daarvan verdeeld in clusters. En um, speciaal voor de vrijwillige posten uh, hebben we twee clustermanagers ook samen in een cluster zitten. En um, ja, eigenlijk het, uh, het aansturen van de ploegchefs, die zitten weer op iedere post zit zo'n ploegchef en daar werken wij mee samen. En uh, ja, eigenlijk al het rijlen en zeilen van, uh, van die vrijwillige posten. En welke posten heb jij? Uh, ik zelf heb uh, Zandvoort, dus dat zijn er twee. Uh, Heemsteden, Rijzenhout, Lissebroek, Bennebroek uh, en Batoeverdorp. Hoe gaat dat met de bouw van een nieuwe kazerne in Bennebroek? Ja, dat verloopt hartstikke voorspoedig. Dat okay. is heel leuk. Er zijn... Uh, uh, wat ik daar vooral heel leuk vind om te zien is dat de buurt ook zo betrokken is. En, uh, en uh, um, de ploegchef daar die uh, vlogt alles. Dus je kan alles helemaal van A tot Z uh, kan je terugzien. Dat is heel uh, leuk om het enthousiasme te zien. Ja, dat vloopt voorspoedig. Volgend jaar uh, gaan we open. Ja. Betrokkenheid uh, richting de brandweer. Zien we dat eigenlijk ook in Zandvoort? Betrokkenheid van uh, de, burgers. de burgers, zeker. Ja, zeker. Ja. Dat, dat, dat is ook weer een reden dat wij vandaag extra blij zijn dat wij als stembureau geopend zijn. Mm. Dat mensen het weer even konden zien. Uh, en dus zeker altijd uh, ervaar ik het dat er veel waardering is en interesse is in de brandweer. bij de brandweer um, Noortje, um, in zatvoort kan je nog een aantal mensen gebruiken, denk ik. Zeker. Op, op eigenlijk alle vrijwillige brandweerposten zijn er in totaal 14. Dus ik heb eigenlijk zojuist alleen degene genoemd uh, waar ik verantwoordelijk voor ben. Uh, kunnen wij altijd vrijwilligers gebruiken. Uh, en op Zandvoort specifiek uh, uh, is het uh, altijd welkom dat extra handje. Daar hebben we het echt wel nodig. Ja. En waarom Zandvoort uh, specifiek? Uh, nou, daar is het, uh, de vraag naar nieuwe vrijwilligers net even iets groter dan in de, in de andere, op de andere posten.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 My best to keep from tearing the skin off my bones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 ...van Teddy Swims, sorry, en uh, Lose Control. Nou, we hoorden het juist van uh, Noortje Kok. Uh, ook in Zandvoort zijn nog uh, ja, mensen uh, nodig... Uh, ...die het uh, team komen versterken, Benno. Ja, en daar uh, ga ik verder over praten met haar. Nu is er uh, eigenlijk sinds een paar weken... ...een rapport uh, uitgebracht door het NIPV. Dat staat voor het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Uh, het gaat over werven van vrouwen. Um, ja... Zoeken jullie ook specifiek in de regio Kennemerland Naar vrouwen, meer vrouwen bij de brandweer. Ja dat is zeker iets wat. Uh, uh, wat wij echt wensen. Waar wij echt voor openstaan. Dat er. Uh, ik geloof dat het landelijk nu ongeveer 6% is. Uh, dus het is zeker mooi om daar. Uh, om dat wat omhoog te krikken. Anderzijds. Uh, vind ik persoonlijk dat iedereen welkom is. Want wij hebben ontzettend behoefte dat iedereen zich bij de brand weer thuis kan voelen... en onderdeel kan zijn van onze mooie posten. Um, en toevalligerwijs, ik mag het niet als patroon omschrijven... maar zien we wel dat er de laatste tijd heel wat dames zich ook aanmelden. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Want, uh, laten we het even specifiek over de Zandvoortse dames hebben. Um, ik denk met name de... de... De kazerne zit bij, uh, dicht bij Nieuw-Noord. Dus dat is denk ik wel iets, iets moois. Daar wonen veel mensen natuurlijk. Uh, Want hoe snel moet je eigenlijk bij de kazerne zijn? Uh, meestal trekken we een denkbeeldige cirkel dat het wel prettig is dat je op vier minuten afstand woont. Um, en dat is natuurlijk altijd te bekijken. In Zandvoort hebben we de luxe, dat we twee posten ja. hebben. Dus uh, vaak in Zandvoort is er wel een mogelijkheid... dat je uh, bij een kazerne aan kunt sluiten. Um, maar we hebben natuurlijk wel bepaalde uitdruktijden... waar we aan willen voldoen. Dus zo'n vier minuten hanteren we ongeveer. Dus het gaat eigenlijk om de dames en, en heren natuurlijk... rol in het centrum, maar ook in Nieuw-Noord. Nieuw ja, ook in Noord inderdaad. Bij de Linneestraat uh, is onze kazerne, ja. Er schijnen er uh, behoorlijk wat, uh, tenminste een aantal vooroordelen te zijn van vrouwen bij de brandweer. Uh, zoals uh, ja, niet sterk genoeg. Uh, hoe, hoe zit dat eigenlijk met die, met die toelatingseisen? Hoe zit het met die toelatingseisen? Ja, wij hebben daar uh, voor de vrijwilligers uh, hebben wij een aanstellingskeuring. Dat, is, uh, dat noemen wij uh, de PPMO. Dat is een soort uh, baan die wij lopen. En daar uh, zitten verschillende brandweeronderdelen in verwerkt. En aan het einde van die baan uh, lopen wij op een apparaat, de Stermaster, En dat um, is om te meten dat je dus 100 traptreden loopt met een bepaald gewicht op. Ja, en hoe zit het daarmee? Wat is specifiek je vraag? Hm. Nou ja, dat is, je, je noemt die PPMO. Dat is, dat, de, waar staat dat eigenlijk voor? Uh, periodiek... Uh, uh, mooi dat je dat vraagt. Blablabla. Bla, bla. Me medisch onderzoek. Het is de het is voorbereiding. Uh, ja, of op de geschiktheid te, te testen, zeg maar lichamelijk. En, uh, ja. en dat is eigenlijk het belangrijkste. Je moet die PPMO moet je halen. Ja, dus, en dat verschilt een beetje per leeftijd. hoe vaak je die moet halen. Uh, in de tussengelegen jaren. bij de Veiligheidsregio Kennemerland doen we ook een soort. Uh, kan je ervoor oefenen. Dus we doen het wel ieder jaar. Maar eens in zoveel jaar. is het daadwerkelijk de PPMO. En die moet je dan behalen. Jij hebt het denk ik ook moeten doen. Ja, zeker. zeker. Ja, ik, uh, het is niet iets waar ik uh, van denk, daar heb ik nou ontzettend veel zin in. Maar um, ja, ik vind het wel fijn om dan het weer gehaald te hebben en te kunnen zeggen van joh, uh, ja, ik voldoen in ieder geval aan de basislijsten die gesteld worden. Je bent clustermanager, maar daarnaast denk ik dat je ook nog operationele taken hebt. Uh, op dit moment niet. Maar dat heb ik wel uh, gehad de afgelopen jaren. Uh, zelf ook op de dag die is in Zandvoort uitgerukt als manschap en bevelvoerder. Uh, ook op Beverwijk en persverlichter geweest. Uh, persverlichter zit dan verder niet die Pepimo aan vast, maar als manschap en bevelvoerder heb ik dat ieder jaar keurig uh, gedaan. Ja. Dus je hebt inderdaad nog misschien wel branden moeten blussen in Zandvoort? Uh, dat uh, valt relatief gezien mee, maar het is zeker voorgekomen. Ja. En maar hoe heb jij dat ervaren? Als zwaar ook, is het brandweerwerk zwaar voor een vrouw? Zwaar voor een vrouw, vraag je specifiek. Uh, ik denk dat het wel belangrijk is dat je gewoon fit bent. Dus dat je lekker in je vel zit. Uh, dat je je energiek voelt. Um, ja, is het zwaar voor een vrouw? Uh, ik, uh, ik vind het goed te doen. En ja, het vraagt wel gewoon even lekker wat inspanning. Want kracht is een fysiek beroep. ja. ja. Oké, okay. uh, ik, ik lees, uh, er is ook een, een netwerk van brandweervrouwen, ben, ben je daar lid van nou, toevallig? Ik ben, uh, zij organiseren eens in het jaar uh, een bijeenkomst waarin ze op allerlei belangrijke onderwerpen uh, inzoomen en uh, belangrijke punten aan de onder de aandacht brengen. En daar ben ik wel een aantal keer inderdaad bij aanwezig geweest, ja. Ja, een van de dames die, die zegt ook van, uh, ja, je, je, je krijgt er, uh, die, die samenwerking uh, en met z'n allen zeg maar zo'n klus gaan klaren, zo'n uitdaging aangaan, zoals een brand of een, een, uh, een auto ongeval. Uh, dat geeft toch wel een enorme kick Ja, dat is denk ik het mooie, dat we met elkaar, echt met een team, um, de, ja, de burgers helpen. En het, hopelijk het voor iedereen beter maken. En dat is inderdaad wat ik zelf ook heb ervaren. Um, dat je, um, ja, hoe noemen we het? Synergie. Dus samen maken we elkaar, zijn we een sterker team. En dat zie je ook echt daadwerkelijk uh, ja, bij zo'n uitdruk. En uiteindelijk is het natuurlijk het resultaat dat we proberen mensen um, ja, te helpen... en, en hun leven weer, weer beter te maken. Dus het, is, ja, het geeft een enorme kick. Ja. Even voor alle duidelijkheid... Um... Men heeft het altijd over de vrijwillige brandweer. Maar vrijwillig is niet vrijblijvend en je hoeft het ook niet voor niks te doen. Nee, we hebben een bepaalde uh, constructie op onze vrijwillige posten. Uh, daar zit een, uh, een oefenavond bij eens in de week. En daar horen natuurlijk de uitdrukken bij waar je het uiteindelijk allemaal voor doet. En daar staat een bepaalde vergoeding tegenover. Dus ja, het heet vrijwilligheid, maar het is niet eh uh, uh, vrijblijvend zoals jij zegt er zit wel een bepaalde vergoeding aan vast en je maakt echt onderdeel uit van de veiligheidsregio ehm um, dus eh uh, het is een eh uh, ja een mooi vaks you got a fast car. and i want a ticket to anywhere maybe we make a deal maybe together we can get somewhere any place is better starting from zero got nothing to lose and maybe we we'll make something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 enough so we can fly away Still gotta make a decision Leave tonight or live or die this way So I remember oh. when we were driving, driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk, city lights lay out before, and your arm felt nice wrapped around my shoulder and I, I had a feeling that I belong I, I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 Let's go. I got a job that pays all my bills. We stay out drinking late at the bar,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 My bones When love is dead I'm loving angels Instead And through with. Van de allermooiste platen van uh, Robbie, Robbie Williams. En je hoorde de single Angels. We gaan weer naar Velsenbroek en daar regent het vandaag. Niet alleen echt uit de lucht, maar ook doelpunten. En daarom uh, ja, aan Piet de vraag van is er alweer gescoord, Piet. Ja, inmiddels uh, zijn we nog een minuut of 54 aan, denk ik. En uh, dan bestaat inmiddels 6-3. Voor Zandvoort dan nog steeds, dus 3-6 eigenlijk. Het was een hele rare bal. De keeper stond wat ver voor zijn doel. En ja, van ver ging hij over de keeper heen. Dus 6-3 op dit moment. Gaat over en weer. Inmiddels is uh, Koen Gielsen vervangen door uh, Steenkist. Nieuwe aanvallen erin. En uh, ja, ik denk niet dat ze het meer gaan halen. Maar uh, hebben we die 6-3 is wel voldoende denk ik. Maar het spant er wel weer om. Want af en toe denk je, waarom doen we niet wat simpeler allemaal? Ja, zeker. Ja, maken we het aan het eind weer spannend. Dat maken we spannend, maar ik denk dat het wel goed komt. Nogmaals, nog vier minuten. Komt er nog wat geks, dan bel ik nog even. En anders dan uh, laten we het hierbij. Dan ja. ga ik nog even iets antwoorden. Dan neem jullie mee. Sorry? Ik oh, gaat... nee, aanvalletje. het je. Oh, Nee, oh, oh, oh. Nee, Ik denk misschien kan ik nog een zevende melden. Maar... Dat zou mooi zijn, maar het lukt niet. Ja, dat lukt? Nee. Oh, het lukt jammer. Niet, nee. Oké, okay, okay, nou Piet, 6, 3, ja, nog wat is hoor je straks. Ja, ja, zeker. Nou, nog even één vraag. Ik weet niet of je het weet. Maar uh, ja, hoe is uh, die bekerwedstrijd van afgelopen dinsdag eigenlijk uh, afgelopen? Want ik zag dus uh, op uh, de eindscore 2-2 en toen uiteindelijk uh, 3-2, uh, kleinere, kleinere cijfers, uh, als uh, eindstand ja, omdat er strafschoppen waren. Heb je dat, dat nog een beetje kunnen volgen? We hebben inderdaad, er zijn beelden van, we hebben inderdaad een strafschoppen met 3-2 verloren. Oké. Okay. Jammer, maar ja. Zeker. Het was, was 2-0 en het was ver in, in Bunnek helemaal. Maar het mocht niet. Uh, zijn we zijn eruit. We zijn eruit de weten. Dus, uh, helaas, dat is, helaas. Het is niet anders. Dus daar geen goede berichten over. Vandaag wel. 3-6 uh, daarvoor wel. in uh, Velsenbroek. Ja, we staan 3-6 voor. Lekker. Nog een paar minuutjes. Ja. Mooi, Geniet er nog even van. Uh, en uh, graag uh, tot een andere keer. Dankjewel Piet, hè, voor het invallen. Okay, tot ziens. ja, oké. Okay. Oké, okay, hoi. Us. I'll take you there, oh, I'll take you there oh, oh, oh. In the light, out of the shadow, there's a place for us I'll take you there, oh, I'll take you there oh, oh, oh, oh. Got myself a one-way ticket, destination unknown Have to make my skin wait. thin When surviving, you're on your, on your own. Can't sit back and just, do, just not stand. do nothing. Watch life pass you by. Take a stand and just do something. The only thing on my mind. Unconditionally loving ain't easy. If it's a melody. When you're on your own, things get so crazy. Before you even know it, I wouldn't change a thing. Oh no. Oh no. Somewhere over the rainbow, there's a place for us. I'll take you there. Take you there? Oh, oh, oh. In the light, out of the shadow, there's a place for us. I'll take you there. Oh, I'll take you there. Oh, oh, oh. Got to keep on, keep going. No matter how tough the road, full speed ahead, not knowing how things might unfold. I keep the faith, I keep it. I keep it in my heart. I feel that we.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 Ik kwam deze plaat van de week tegen. En dat was zo'n leuk singles. Ik denk, die ga ik draaien. Je hoorde de Belgische zangeres Lekkie. En dat was over de rainbow. En over de rainbow gesproken, die zag ik vanmorgen ook in Zandvoort de Rainbow. Oké. Okay, ja, ja, het dat was een best... beetje aan het, nou, bijna aan het regenen. En toen zag ik toch een regenboog zo tussendoor schijnen. Nou ja, dat, ik heb trouwens de regenboog ook gezien van de week. Toen ik aan het wandelen was in de Amsterdamse wateren duinen. En dat gaat euh, nou, Richard Buitenheken met zijn mindful wandelen. Gaat dat euh, volgende week zaterdag, 2 december, ook weer doen. En dat is verzamelen bij de ingang Oase. En dan gaan ze natuurlijk lekker euh, de natuur in. En, uh, Richard heeft altijd hele speciale wandelingen. Dat, uh, je mag helemaal uitgedacht. niks zeggen, toch? Of, uh... ja, nee, ja, ja, je mag niks zeggen, maar hij loopt voorop. Hè. Dus uh, ik ben er een keer mee geweest... Uh, en uh, hij loopt voorop, dus je hoeft hem alleen maar te volgen. En dan, dat is makkelijk. Uh, en, uh, was... Ja, en als ik meeloop, loopt hij ook weer voorop. Ja, hij loopt altijd voorop. Voorop. En... Ja. Voorop. <laughs> ik word gek van jou. Uh, waar was ik? Nou, ingang uh, oase aan de Zandvoortselaan. En deze deel de deelnemers uh, geven deze wandeling een uh, heel mooi... Vinden de deelnemers het. En ze waarderen de wandeling over het algemeen met een 9,1. Ja, ja, ja. Kom met het openbaar vervoer. Dat kan natuurlijk allemaal met het busje. Uh, het kost uh, 17 euro. Uh, en wat krijg je daarvoor? Nou, een uh, koffie of thee met iets lekkers voor onderweg. Toegang tot het wandelgebied. En uh, je krijgt een ervaren mindfulness trainer, wandelgids... Die de wandelgebieden goed kent. En je krijgt een sta-meditatie. -medi dus hmm. sta-meditatie. Oké. Okay. En een rare manier komt dus... Ja, ja regen... die kun je zo meteen op de webcam uh, zien. Oké. Okay. En je ontmoet leuke mensen natuurlijk. En je komt helemaal mindful tot rust in dit prachtige natuurgebied. Ja, en, dat, en met een beetje geluk krijg je dus ook een regenboog te zien. Het zijn kleine groepen waarmee Richard wandelt. Zo'n dus acht personen, acht tot tien... En je kan je natuurlijk wel opgeven, dat is wel belangrijk. Dat is mindful-wandelen.nl. Daar vind je alle informatie. Plus ook alle andere wandelingen in Kijk, terug. Dat is heel erg mooi. Nou, dankjewel weer voor deze mededeling. Ja. We gaan op naar het volgende uur en dan zie je ook, of, uh, hoor je ook die meneer. Zie je hem ook, hoor trouwens. Uh, die net binnen is komen lopen, want we hebben we het over Marco Termes. En in het volgende uur is hij met een heel mooi stuk uh, proessie. Helemaal into de kerst alweer. Dus uh, blijf lekker luisteren. De Zandvoorts Radio bij je met Zandvoort op zaterdag tot 5 uur.